Het wonder van de broden, deel 1. Eindelijk bereikten ze de stad Rotweil aan de oever van de Neckar. Die stad sloot onmiddellijk haar poorten. De legende van Spiers was blijkbaar nog niet tot hier doorgedrongen, of misschien hadden de burgers er iets over vernomen en verwierpen ze het verhaal als een verzinsel. Het was een sombere avond met nu en dan regenvlagen. Alle kinderen verlangden naar warmte, voedsel, beschutting. Niet ver van de stad, op een flauwe helling, sloegen ze hun kamp op. Alleen een kleine delegatie, bestaande uit Nicolaas, Dom Anselmus en Peter, werd toegelaten om met het stadsbestuur te onderhandelen. Dolf was niet meegegaan. Hij was bezig op een ander deel van het kamp en voordat hij bemerkte wat Nicolaas en de monnik van plan waren, waren ze al vertrokken. Alleen Peter had zich bij hem weten aan te sluiten, als vertegenwoordiger van de kinderpelgrims. Anselmus bedacht dat Peters voddige kleren wellicht de burgers tot medelijden zouden bewegen en stond het toe. Nicolaas pakte het verkeerd aan. Tegenover de schepenen en de domheer zette hij meteen een grote mond op. Aangeport door dom Anselmus sprak hij van zijn heilige missie. Misschien zou hij indruk gemaakt hebben als de monnik de zaak niet grondig had bedorven door met dreigementen te komen en van de rotweilers te eisen dat zij de kinderen daarbuiten op het veld zouden voeden. In de naaste omgeving van een grote stad was het met de jacht niets gedaan. In de Donau konden ze geen vis vangen, omdat de visvangst verpacht was aan een aantal boeren. Het kinderleger moest dus teren op de weinige voorraden die er nog waren. En dat was niet genoeg voor achtduizend hongerige monden. Anselmus had de kinderen een avond van overvloed beloofd, omdat hij erop rekende dat de Rotweilers wat scheuteriger zouden zijn. Hun afwijzende houding prikkelde de monnik tot onvoorzichtigheden. Hij riep uit, God straft allen die deze kinderen voedsel en hulp weigeren. Maar de domheer bekeek de molk nog eens goed en haalde de schouders op. Door bedriegers laten we ons niet bang maken. De brand in spiers hebben jullie misschien zelf al aangestoken. Als er onder de kinderen ernstige zieken zijn, dan kunt ge die in de stad laten onderbrengen en wij zullen ze verplegen. Maar als meent dat de stad Rotwel zo rijk is dat zij 8.000 kinderen kan voeden, dan vergist ge u. De oogst staat nog op de velden. Die wordt overigens goed bewaakt. Zodra wij merken dat de kinderen die onder uw bevel staan... trachten ons vee of ons graan te stelen... zullen wij de soldaten opdracht geven een regen van pijlen op hen te doen neerdalen. Denk daaraan. Rotweil was een sterk ommuurde stad. Gebouwd op een heuvel en beheerste het hele dal. Anselmus en Nicolaas begrepen dat er van strooptochten geen sprake kon zijn... Vanuit de torenkamer, waar het gesprek plaatsvond, konden zij de akkers en weiden zien. En overal was bewaking. Rotweil lag in een vruchtbare, maar onrustige streek. In de heuvels sloop veel geboefte rond, dat alleen op afstand kon worden gehouden door veel vertoon van kracht. De woorden van de domheer, bevestigd door de schepenen, bewezen dat die waakzaamheid ook zou worden aangewend tegen de kinderen. Vreest ge dan gods toorn niet? probeerde Anselmus nog eenmaal, ofschoon zijn woorden weinig indruk maakten. Nee, zeiden de vroede vaderen. Ze hadden al lang naar de lucht gekeken en ontdekt dat ze deze nacht voor een vernietigend onweer niet bang hoefde te zijn. En morgen zou het kinderleger weer verder trekken. Ze wilden er niets mee te maken hebben. Peter, de stille, intelligente Peter, deed nu opeens zijn mond open. Op eerbiedige toon deelde hij mee dat er onder de kinderen vier kleine zieken waren met hoge koors. Ik zal opdracht geven dat onze chirurgijn hen bezoekt, beloofde de domheer. Verlegen, maar vasthoudend, wees Peter de man erop dat hij had aangeboden de ernstig zieken in de stad op te nemen. Er waren te veel getuigen aanwezig om dat te ontkennen. Goed, laat hen dan maar brengen. Peter, met een gezicht waarop niets van zijn gevoelens te lezen stond, boog nederig. Daarna kon de delegatie vertrekken, met lege handen. Dolf luisterde naar Peters verslag over wat er in de torenkamer was gebeurd en was de jongen dankbaar dat hij de belofte had weten af te persen dat ze de zieken in de stad mochten brengen. Want die vier hummels waren er slecht aan toe en Dolf vreesde voor hun leven. Ze gloeiden van koorts, konden nauwelijks iets binnenhouden van de kruidenthee die Frida hun ingoot. Wat mankeerde zij? Dolf wist het niet. Veel overlevingskansen gaf hij de vier niet, maar hij bedacht dat ze beter in een bed konden sterven dan in de hotsende, schokkende ossenwagen om dan ergens langs de weg te worden begraven. Berto en enkele andere gewonden weigerden het kinderkamp te verlaten. Hun kwetsuren genazen goed en ze konden alweer lopen. Dus liet Dolf zijn grote vriend Frank de ossen weer inspannen en de wagen naar de stad rijden, met de vier zieken. Op het laatste moment bedacht hij zich en sprong er ook op. Ze leverden de patiëntjes af bij het hospitium, waar de kinderen meteen naar de ziekenzaal werden gebracht en onder de hoede werden gesteld van een lekenbroeder. Breng jij de wagen maar terug naar het kamp, zei Dolf. Ik wil hier nog wat rondkijken. Waarom? vroeg Frank verwonderd. Rotweil is lang niet zo groot en zo mooi als Keulen. Dat geloof ik graag, maar ik ben nu hier en niet in Keulen, lachte Dolf. En daar wist Frank geen antwoord op. Dolf sprak de taal nu goed, omdat hij de hele dag niets anders deed. Vol vertrouwen begon hij dus aan zijn toeristische uitstapje door het middeleeuwse Rotweil. De stad was ongeveer zoals hij zich die had voorgesteld. Nauwe, kronkelige straten, soms door arcade met elkaar verbonden. Wijken voor de ambachtslieden, die meestentijds op straat hun ambacht uitoefenden onder beschutte luifels. Het was bijna zeven uur. Vele burgers zaten aan de maaltijd. Toch leken de straten vol. Ze waren zo smal dat vier voorbijgangers de indruk wekten van een volksoploop. Dolf werd aangestaard. Natuurlijk vanwege zijn spijkerbroek, grijze trui en kunststof schoenen. Maar ook omdat hij een gezicht had dat niet bij de eeuw paste. Bedelaars trokken aan zijn mouw en vroegen om een aalmoes. Ze zagen er afschuwelijk uit. Verminkt was blind of zonder benen. Dolf huiverde en liep snel door. Hij had niets om weg te geven. Al ronddwalend belandde hij in de straat van de juweliers en wapensmeden. Voor de uitstallingen bleef hij geboeid staan. Zijn roestvrij broodmes dat nog altijd in zijn broekriem stak... had hem in de afgelopen twee weken onschatbare diensten bewezen. Maar was er iets mooiers denkbaar dan zo'n fraai versierde dolk in een schede van leer... Hij vroeg de smid naar de prijs. Twintig zilverstukken kostte hij. Dolf zuchtte. Hij bezat geen schelling. Of had hij dan niet in de achterzak van zijn broek een portemonnee met Hollands geld? Natuurlijk. Hoe kon hij toch zo stom zijn? In veertien dagen had hij er niet meer aan gedacht. Maar wat kon je in Rotweil beginnen met Hollandse guldens, rijksdalers en kwartjes? Toch trok hij met een groot gebaar de portemonnee uit zijn achterzak haalde er een van de twee rijksdaalders uit en toonde die aan de wapensmid. Deze lachte honend. Een zilverstuk, al was het dan allemachtig groot. Twintig denariën moest hij voor die dolk hebben. Maar de smid had aan het geldstuk toch iets vreemds ontdekt. Waar komt dat geld vandaan? Uit Holland. Ik heb nooit Hollandse munten gezien, maar als je wilt wisselen kun je terecht in de volgende straat. Daar woont een oude Jood. Dolf volgde de aanwijzingen en niet lang daarna stond hij in de donkere voorkamer van de wisselaar. Een wild plan begon bij hem op te komen. Niet de dolk wilde hij kopen, maar... Ik wens dit geld te wisselen voor de hier gangbare munt, zei Dolf. En hij legde de twee rijksdaalders en drie guldens op de tafel. De Jood boog zich er verwonderd over. Wat is dat voor geld? Ik ken het niet. Het komt uit Holland. Wou je beweren dat dit zilver is? vroeg de man wantrouwig. Nee, zei Dolf, zilver is het niet. De alchemisten in Holland hebben een metaal ontdekt dat harder en kostbaarder is dan zilver. Zelfs kostbaarder dan goud is het. Graaf Willem heeft drie alchemisten in dienst en zij maken voor hem dit witte wondermetaal. De graaf heeft er munten van laten slaan en die kunnen niet smelten, die kunnen niet buigen en ze kunnen niet versneden worden. In het noorden worden die munten veel gevraagd. Vooral de Denen komen met scheepslaningen vol huiden en edelstenen de havens van Holland binnenvaren om ze te ruilen voor deze munten. Geloofde de man het? Hij bestudeerde de Rijksdaalders en vooral de beeltenis van de koningin. Wie stelt dat voor? Santa Juliana, onze beschermvrouw, zei Dolf. De vreemde munten... Gaaf en oerhard, met in de rand de woorden God zij met ons, lagen de glinsteren in het avondlijke licht. De Jood kwam zichtbaar in de verleiding. Ik geef u er tien denariën voor, zei hij aarzelend nadat hij op de munten had gebeten. Ze waren hard, daar kon je met het scherpste mes nog geen flintertje afpeuteren. De man stond voor een raadsel. Hoe kwam het armoedige Holland aan zulke wondermunten? Dat is dan vijftig denariën voor de vijf geldstukken, zei Dolf Koel, hoewel hij drommels goed begrepen had dat de wisselaar het zo niet had bedoeld. Je bent gek! Dolf richtte zich hoog op, sloeg met zijn hand tegen zijn broodmes en zei bars: bedenk tegen wie je spreekt, man. Ik ben Rudolf Vega van Amstelveen. Jawel, edele heer, zei de oude man, ineenkrimpend. Vergeef me, ik ben maar een arme jood, edele heer, en er komen weinig handelskaravanen naar Rotweil. Ga dan ergens anders wonen, antwoordde Dolf onverschillig. De jood keek droevig naar hem op. Hij was waarachtig kleiner dan de jongen. Ach, edele heer, dat zou ik graag doen, maar u weet dat dat niet mogelijk is. Droevig schudde hij het grijze hoofd en Dolf vergat even zijn pose van trotse strengheid. Zijn geweten knaagde. In zijn eeuw had men in jaren van waanzin getracht alle joden uit te roeien. Voor Dolfs geboorte weliswaar, maar niet te min in die zeer beschaafde twintigste eeuw. In deze tijd schenen de joden het ook niet gemakkelijk te hebben en weinig bewegingsvrijheid te genieten. Toch stond hij hier de arme oude man te bedriegen en geld uit de zak te kloppen. Maar de gedachte aan achtduizend hongerende kinderen buiten de muren maakte Dolf weer spijkerhard. Vertel me eens, zei hij, met opzet zo grimmig mogelijk. Hoeveel broden kan ik in Rotwel kopen voor één denari?" De Jood glimlachte, alsof hem iets grappigs was gevraagd. Wel vijftig, edele heer. Grote broden? De Jood strekte zijn beide armen een behoorlijk eind uit elkaar. Ken je iemand die ze deze nacht nog zal willen bakken? Gardulf misschien, aarzelde de wisselaar. Goed, dan zal ik Gardulf mijn munten aanbieden. Snel legde de man zijn handen over de geldstukken. Ach, edele heer, wat weet Gardulf van geld? Een domme bakker is hij, de kleinzoon van een vreemdeling ook nog. Doet er niet toe. Ik heb veel, heel veel broden nodig. Man, daar buiten liggen achtduizend hongerige kinderen rond de kampvuren. U wilt eten kopen voor die kinderen? vroeg de wisselaar verbaasd. Waarom dan wel? Omdat ik minder hardvochtig ben dan de burgers van Rotweil. De Jood scheen dat bijzonder vermakelijk te vinden. Weer boog hij zich voorover en bestudeerde de munten. Dolf zag zijn rug schokken, alsof hij een lachbui moest onderdrukken. Is dit al het geld dat u bij u draagt, edele heer? Ik heb nog wat kleinere munten. Dubbeltjes, kwartjes en twee stuivers rolden over de tafel. De wisselaar graaide ze snel naar zich toe en bekeek ze. Alle munten toonden de beeltenis van Santa Juliana, dat klopte dus. De bronzen stukken interesseerden de man bijzonder, vooral de gestileerde vijf van de stuivers. Dat is het kromzwaard van Santa Juliana dat zij beschermend boven het hoofd van het Hollandse volk houdt, legde Dolf uit. De Jood veegde het hoopje geld bijeen en sprak na lang aarzelen... Ik zal u, omdat u zo'n voornaam heer bent en van zo ver komt... ...voor dit alles bijeen vijftien denariën geven. Daarmee ruineer ik mij en mijn gezin, maar ik kan u niets weigeren. Twintig, zei Dolf onbewogen, maar zijn hart roffelde. Hoe kunt u een jonge edelman met zo'n goed hart... ...een arme jood gewetenloos ruineren, klaagde de oude. Man, hou op, dacht Dolf... Ik voel me al zo beroerd dat ik je sta te bedriegen, maar ik moet. Dan niet, zei hij hard. Wijs me de weg naar Gardulf. De wisselaar dacht er niet over de onbekende en toverachtige munten weer uit handen te geven. Hij bleef nog een hele tijd chaggeren, maar Dolf, op wie de verantwoordelijkheid voor het kinderleger zwaar drukte, gaf niets toe. Zo kreeg hij ten slotte zijn twintig denariën. In een leren zakje, want hij wist niet goed raad met al die zware zilveren geldstukken. In ruil daarvoor schonk hij de Jood nu zijn overbodig geworden portemonnee die nog tamelijk nieuw was en die de wisselaar zielsgelukkig scheen te maken. Ziezo, en nu naar bakker Gardulf. Die had al lang zijn ovens gedoofd en zat aan de avondmaaltijd. Dolf viel bij hem binnen, sprak een zelfverzonnen zegenwens uit, noemde zijn indrukwekkende naam en bestelde achthonderd van de grootste broden die de bakker maar maken kon. De man moest terstond beginnen met bakken. Rudolf van Amstelveen was bereid er twintig zilveren denariën voor te betalen. Maar dat is eigenlijk beneden de prijs, jammerde de bakker. En hoe kan ik zoveel broden in één nacht bakken? Straks luidt de avondklok, dan moeten alle vuren gedoofd zijn. Ik heb bovendien maar twee leerlingen en die zijn al naar bed. Heb medelijden, edele heer, dit kunt u mij niet aandoen. Gardulf was een eigenaardige man met rossig haar, groene ogen en een lichte huid. Ook zijn vier kindertjes, die geëwend rondom de tafel zaten, hadden datzelfde haar en die dromerige groene ogen. Dolf vond hen aanbiddelijk. Toch moet ik je dit aandoen, beste bakker, zei hij streng. Daarbuiten wachten achtduizend hongerige kinderen die gods wraken over de stad zullen uitroepen als zij niet spoedig iets te eten krijgen. Ach, edele heer, dat verhaal gelooft toch geen mens. Ik heb erover horen spreken hoe een monnik vertelde over spiers, maar er wordt ook bijgezegd dat die monnik een bedrieger is. Halt! Dolf hief bevelend een hand op. Bakker Gardulf, je hebt gelijk, maar omwille van één schurk die een onzinnig verhaal vertelt, hoeven achtduizend kinderen toch niet te verhongeren, wel? Kijk! Hij schudde midden tussen de roodharige kindertjes de zilverstukken uit zijn buidel. Die kun je allemaal in één nacht verdienen, bakker. Begerig keek de man naar het zilvergeld. Maar mijn knechten zullen onder het werk in slaap vallen. Ze zijn de hele dag in touw geweest. De gildemeester verbiedt ons, beste man. Ik weet er alles van, zei Dolf snel. Dat was niet waar. Haal ze toch maar uit hun bed. En ik zal je ook komen helpen. Hier, met deze handen. Ze kunnen wat, hoor. Als jij me maar vertelt wat ik moet doen. De bakker keek weer naar het glinsterende geld. ''Hoe kom ik aan hout?'' prevelde hij. ''Ik zal het nodig hebben voor de oven, een karrevracht vol.'' ''Binnen een uur heb jij een karrevracht vol brandhout, daar zorg ik voor.'' Het speet Dolf nu dat hij de ossenwagen al had teruggezonden naar het kamp. ''Luister, bakker Gardulf, zei hij, ''ik zal hier twee zilverstukken achterlaten als bewijs van goede trouw. Ik moet nu even weg om voor brandhout te zorgen. En dat moet gebeuren voordat de avondklok luidt, dus veel tijd is er niet meer. Begin maar vast met deegkneden.'' Ik kom zo spoedig mogelijk terug. Hij schoof de zilverstukken in de beurs en rende weg, een verbouwereerde bakker met zijn gezin achterlatend.